Mark Visser met het NOS Journaal. De gedeeltelijke van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is te wijten aan een constructiefout in vloerplaten die zijn gebruikt. De vierde verdieping stortte gedeeltelijk in wanneer ook de vloeren van de verdiepingen eronder instorten. Het vliegveld en aannemer BAM hadden allebei een onderzoek laten instellen en de onderzoekers komen tot dezelfde conclusie. Wie er verantwoordelijk is voor de fout is nog onduidelijk. De winkels van modewerken McGregor, Gastra en Adam blijven open. De investeringsfonds Du Soutien neemt de boedel over. Het bedrijf waartoe de drie merken behoorden ging begin deze maand failliet na een mislukte doorstart. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen en winkels er onder de nieuwe eigenaar overblijven. De Rijksrecherche heeft een medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut aangehouden. Zij wordt ervan verdacht dat ze met bloedmonsters heeft geknoeid die bij haar zelf waren afgenomen. Zo zou ze hebben willen verdoezelen dat ze met te veel alcohol op achter het stuur zat. Er zijn geen aanwijzingen dat ze met ander onderzoeksmateriaal heeft geknoeid. Partijvoorzitter Frauke Petrie wil niet in de fractie zitten van de Alternatieve Vuur Duitsland. De rechtspopulistische AFD kreeg gisteren bij de verkiezingen ruim 13% van de stemmen en haalt daarmee voor het eerst de kiesrempel. De gematigde Petri zegt dat er een richtingenstrijd in de partij is. Ze denkt dat de AFD nog meer zetels had gehaald... zonder lijsttrekker Alexander Gauland. In Frankrijk voeren vakbonden actie tegen de hervorming van de arbeidswet. Zo houden vrachtwagenchauffeurs aan de Belgische grens bij Roubaix... andere vrachtwagens tegen die naar België willen rijden. De nieuwe regels worden de komende dagen van kracht. Het wordt voor bedrijven dan makkelijker om mensen aan te nemen en te ontslaan. Onder meer door verlaging van de ontslagvergoeding. Het weer vooral in het zuiden flink wat zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen start de dag opnieuw grijs. Later op de dag steeds meer zon. En dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat momenteel... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luisteraars, een hele goede middag, Dolly. Hele goede middag, Charles. En natuurlijk luisteraars en kijkers. Hè. Kijkers, moeten we ook niet vergeten. Want u kunt natuurlijk, als u dat leuk vindt... meekijken met onze uitzending via www.zfm-live.nl. En uh, uiteraard, als u dat doet, ik zwaai straks even naar u. Jij ook, Charles? Ja, dat ga ik gegarandeerd doen. Zeker. Ik, ik ga ja. het nu wel doen. Doe. <hijen> ja, maar zo snel kan je niet uh, aanmelden, nee, denk ik, nee, toch? <hijen> dat hoor ik we we zwaaien over een kwartiertje weer. Ja. Maar ze hadden eigenlijk al uh, ehm, nou, uh, voor, voor morgen vroeg aan moeten melden. Je luistert ja? natuurlijk toch ja. de hele dag naar Enerzierems Antwoord. Dus dat ja, maakt. maar je, dan ga je natuurlijk niet kijken naar een lege studio. Ik kan me wel voorstellen dat je het leuker vindt om te kijken als er ook wat gebeurt hè, in ja, beeld. Dat toch? is dan ook weer waar. Ja, toch? Ja, dus ik zou zeggen, uh, ga gauw uh, het internet op en kijk gezellig mee met ons. En uh, ja, het is alweer de laatste uitzending voor ons in september, Charles. Is dat alweer al lang? Ja, de volgende keer dat we samen een uitzending doen... zitten we alweer in oktober. Oh ja. Het gaat toch niet normaal snel, hè? Het gaat heel erg snel. Ja. De goed, de goed heilige man komt alweer bijna... Nou ja, hij, hij heeft al zijn snoepgoed al vooruit gestuurd. Oezo. De schappen liggen alweer vol. Hoe oh, is het zo? Ach ja, de kerstspullen liggen er alweer. <lacht> ja. Nou. De, de, de Sint-Nicolaas-snoepgoed, dat ligt er alweer een week of twee. En Alle waar, letters wel, en pepernoten. Welke, welke supermarkt heb je dan over? Uh, dat was uh, bij de Aldi. En uh, Dirk van den Broek heb ik het gezien. Appie Heijn ook geloof ik. Oh, okay. Ja joh. Nou. Ik yeah. ben er helemaal verstrooid van. Hè? <laughs> Ja, luisteraars, we beginnen vandaag met een mooie. From this moment on wordt gezongen door Shania Twain. From this moment Life has begun From this moment From this moment, I have been blessed. Kijk er eigenlijk naar uit dat er weer een, een, een nieuw nummer van, van scenario 2 komt. Want die vrouw heeft zo'n aparte, warme stem. Klopt. Ja, ja, ja, vind ik ook. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus je bent ook he fan? Helemaal eens. Je bent ook fan? Nou, fan is een groot woord, maar ik luister wel graag nou, naar fan de muziek. Nou, fan is helemaal niet zo'n groot woord, hoor. Drie letters, maar hoor. <laughs> F. <laughs> F, <laughs> F <laughs> a <-M. laughs> ja. Je bent het zo voor dat je het weet. Ben je het? <laughs> ja. Oh, oh. Fuck. Ja! Je let even niet op en je bent een fan. <laughs> nee, maar, maar, ik ben echt een uh, gemeentefan van Chenaïe ja. ja, 2. Ik vind het gewoon een geweldige zaak. Ja. Daar nou, is het ook. Ja. ja. ja. ja. Nou, daar, we, daar zijn we het daar weer over eens. Dan kunnen Geluk we die vergadering ja. sluiten. Ja. ja, zo is het. En dan gaan we volgende verder. punt. Ja, volgende nummer. Don't worry about a <laughs> thing, zou ik zeggen. Metkom. Make no, this no, like there's no tomorrow Ooh. Ja, dan, dan weten we dan ook weer hoe we ons gewoon nergens eh, zorgen om te maken, Dolly. Nou, dat doen we toch ook niet. Dat doen we ook al. Ach, niet wel, wel, nee. Nee, nee, Mike. Altijd, altijd, alles komt altijd weer goed. Ja, dat je dat niet is, te druk maken over de probleempjes in het leven. Het is uh, kwart over twaalf. Voor mij is het dan tijd voor uh, ja, de, de Drie, drie in één. In één, één. ZANG Sweet about Some We gonna get some satisfaction We find out what it is all about What it is all about it all about, what is it all about? Oh, After midnight we're We gonna go lay go it all down After midnight After midnight After midnight We gonna shake your tambourine After midnight After midnight After midnight, midnight So go be peaches and green Talk and suspicion. We gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. What is it all about. What is it all about. After midnight, we're gonna lay it on. shake your tambourine. Go we'll shake the tambourine. Go we'll shake the tambourine. After midnight, sun gonna be pictures and dreams. We'll Go shake the tambourine. Go we'll shake your tambourine. Don't cause talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out where is all What you sold it out. Where you sold oh. out? After midnight, we're gonna we gon' let. 3 en een geheel en al in teken van uh, natuurlijk uh, Erik Klepten. Dolly. Wacht even. Op. Ben je er nog? Ja, ik ben ah, er. Als je zat onder het bureau, uh, luisteraars. Nee, ja. <laughs> ik was alvast me aan ze het kwam. oriënteren wat, wat voor, het, uh, voor het cabaret-itempje uh, na het nieuws. Wat deed je onder het bureau? Ik, ik zat alleen mijn knieën zitten onder het bureau. Je Hoezo? Wat dan? Wat is er onder het bureau? Ja, is er iets bijzonders? Oh, dat wilde jij juist van mij weten ah, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik zou het niet weten, nee. Nou, net op de valreep... voordat jij straks ons het lokale nieuws gaat brengen... Uh, allebei de bloeddames zijn inmiddels... Uh, ter, ter, ter, ja, ziele, ja, ja, ter ziele. Ja. Maar Ramona... Die blijft. Die blijft. <laughs> Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they ringing out a song of. Summer. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Goedemiddag luisteraars. Dan volgt hier inderdaad het regionale nieuws van 25 september. De dorpsomroeper van het Zeeuwse Filipine, Marco van Avermaten... heeft afgelopen zaterdag het 19e Stads- en Dorpsomroepersconcours van Zandvoort gewonnen... Hij kreeg van de jury, bestaande uit burgemeester Joan de Zwart, Rob van Torenburg, regisseur en Arie Koper van genootschap Oud-Zandvoort, de meeste punten. Harmen de Vries uit het Friese Eilst werd het keurig tweede, vlak voor Jan Prins, de dorpsomroeper van het Noord-Hollandse De Rijp. Gisteravond heeft de politie tijdens het horeca-toezicht op het strand van Bloemendaal aan zee maar liefst vijf lachgasverkopers bekeurd. Bij vier van hen werden grote gasflessen gevuld met lachgas in beslag genomen. De verkopers vullen ballonnen met het gas en verkopen deze. Ondanks dat het gebruiken van lachgas behoorlijk schadelijk voor de gezondheid is, is het nog niet wettelijk verboden en op de reguliere markt verkrijgbaar. Wel is het in de algemene plaatselijke verordening... verboden om te venten zonder vergunning. En hiervoor hebben de verkopers dan ook een bekeuring ontvangen. Morgen 26 september is het BP-station aan de Valennepweg gesloten... van 8 uur s ochtends tot 3 uur s middags... wegens werkzaamheden aan het cassa-systeem. Het is maar even dat u het weet... Center Park Zandvoort start met FloatFit lessen. Deze uit Engeland overgewaaide vorm van aquafitness... is niet te vergelijken met enige andere training. Tijdens een intensieve workout op de aquabase... wordt stevig aan de conditie gewerkt. Om de regio Haarlem te laten kennismaken met FloatFit... vinden zaterdag 30 september aanstaande demo's en proeflessen plaats... De proeflessen beginnen om 10 uur kwart voor 11 en half 12 en kosten 5 euro per persoon en de minimumleeftijd voor deze activiteit is 12 jaar. Er zijn per les 20 plaatsen beschikbaar en Pol is vol. De nieuwe schilderclub exposeert in Pluspunt. De nieuwe expositie bij Pluspunt is van de schilderclub van Ook Samen. Deze activiteit is enkele maanden geleden gestart... en is vanaf de eerste dag een groot succes. Elke dinsdagmiddag van half twee tot half vier... komen de deelnemers samen om te schilderen. Ze leren van elkaar, inspireren elkaar... en exposeren nu dus ook met elkaar. Bijgestaan door docenten Anneke Koper-Kat... ontstaan de mooiste creaties... En voor deze expositie is er gekozen voor de dikke dames die met hun levendige kleuren de ontvangsruimte van pluspunt tot aan de kerstdagen gaan opfleuren. De politie heeft zaterdagavond rond half acht een 48-jarige Haarlemmer aangehouden nadat hij een stadsgenoot zou hebben mishandeld. Het incident vond plaats op de Oyevaerstraat. De verdachte had de 52-jarige slachtoffer geslagen met een kettingslot omdat hij zich bedreigd voelde. De 48-jarige Haarlemmer is meegenomen naar het politiebureau voor het verhoor en het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Tot zover het uh, regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het westkustweerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag hebben we periode met zon en de ochtend begon eerst met mist en of lage bewolking. En zo af en toe kan er ook weer wat bewolking voorkomen. Er staat weinig wind en de temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Dan gaan we kijken naar morgen, dan zijn er weer periode met zon met eerst kans op mist en wederom weinig wind. En net als vandaag zal ook de temperatuur in Zandvoort weer zo rond de 19 graden zijn. Als we naar de vooruitzichten kijken, dan kunnen we rustig weer verwachten... met overdag geregeld zon, weinig wind en de temperaturen blijven zo rond de 19 graden. Alleen de neerslagkans neemt vanaf donderdag geleidelijk toe. En dan is dit de laatste maandag dat ik het nieuws mag voorlezen... Wat verzorgd wordt door onze eigen weerman Lex van den Horen van meteopagina.nl. Want vanaf volgende week gaat hij de rustperiode in. Tot zover het weerbericht. Dolly Tempierik. Yeah! Ja, ik was namelijk mijn iPad vergeten, Dolly. Daar kwam we door. En ik denk, nou, dat is flinke keer, maar weer eens een andere tune-in. <lacht> <lacht> uh... Maar ik ben jouw zaak, ik je niet vergeten hoor. Daar komt ie. Ja, ja. My Lips are Sealed. Dat is mooi. Ja. outside of me, love remains a drug that's the high and not the pill, but did you know that when it snows, my eyes become lot and the light that you shine can't be seen? My pain, baby To me you're like a grown addiction that I can't deny Won't you tell me he's unhealthy, babe But did you know that when it snows My eyes become a light And the light that you shine can't be seen Your roses in bloom. A light hits the, gloom on the Ach, wat een mooi sidekick-liedje. Nou, weer, Dolly. Maar je de, ja, de, dat draai je maar niet zomaar, he, toch? Nee, deze draai ik zeker niet zomaar. Daar zit een hele dikke, vette reden achter. Mm -hmm. En um, dit is een van de lievelingsliedjes van mijn dochter. en uh, mijn oudste dochter dan. Ja. En aangezien zij morgen haar 31ste verjaardag viert. Uh, wilde ik deze graag voor haar draaien. Nou, ik ben, uh, ik ben dus morgen ben ik niet in de house. Nee, ik ook niet. Nee, maar ik ga er wel vast feliciteren. Eigenlijk is dat de gode verzoeken. dat mag je eigenlijk niet doen, hè? Iemand feliciteren als het Voor de, voor de verjaardag. Nee. nee, eigenlijk niet. Maar goed, we zijn er morgen niet. Dus we, daarom, ja, nu maar even wat nou, aandacht dan, toch? Ja, zo is dat. Van harte gefeliciteerd, vast. Eh, eh, goeie jaarwisseling, hè? zeg maar. Goeie jaarwisseling, ja. ja met veel oliebollen en eh, vuur. Ja, werk. we gaan morgenavond naar theater. Kijk. Ja, naar uh, De Man is Lam. Daar heeft uh, Sam uh, een, een stukje in meegespeeld. Ja. En uh, helaas is dat niet te zien. Want het, het, het is een toneelstuk... waar ook filmpjes op de achtergrond uh, af en toe meespelen. Ja. En hij heeft een scène meegespeeld. Maar die is eruit geknipt. Maar uh, we mochten toch komen kijken. Okay. En uh, dat, dat filmpje waar hij weer in mee heeft gespeeld... dat komt wel, wordt wel uh, getoond tijdens een tentoonstelling... Over de regisseur, die komt binnenkort naar Amsterdam, die tentoonstelling. Okay. Dus dan gaan we daar ook weer naartoe. Maar in ieder geval, morgenavond gaan we het uh, in het theater vieren. Maar ga je dan ook uh, voorafgaand aan het theater een, uh, een hapje eten ja, zo? Ja, ja. Nee, we, we gaan wel ochtend staart eten natuurlijk. <laughs> Maar dat is niet goed voor de lijn, hoor. Nee, ja, nou, die lijn die ben ik al een poosje kwijt. Dan gaan nou, okay. we binnenkort wel weer eens aan beginnen kijken of we hem terug kunnen vinden. Nou, <laughs> hebben we hier in Zandvoort natuurlijk ja. een, een casino. Ja. Gok jij wel eens? Nee, ik heb er een hekel aan aan gokken. Oh? Ja. Dus je speelt ook niet mee in een, een of andere loterij of zo? Uh, ja. nou, nee, niet echt. Ja, de postcode loterij doe ik ja. aan mee. En is voor de rest ja, niet. Er is ook gokken. Ja, het is een gok, maar ja, je ondersteunt daarmee toch wel weer iets. Nou, je moet mijn, nou, ja. mijn gok moet je niet rekenen, natuurlijk. Ja, weet je, en ik heb het een paar keer op willen zeggen, hè, maar dan. Dan, dan raken die kinderen van mij helemaal in paniek. Maar mam, stel je voor dat die valt. Dan zit je ernaast. Ja, ja. dat is ook weer zo. Ja. Dus dat durf je dan weer niet. Ja, de, de voorbeelden <laughs> zijn er te over. Van die meneer die. Ja, precies. Die ja. ook een rechtszaak begonnen later. Want zijn geld was niet afgeschreven van zijn bankrekening. Nee, hij had, hij had niet genoeg saldo. Hè? Nee. En nee. toen is het uh, gestorneerd. Zoals dat dan ja, ja, ja. Teruggestort voor de ja, mensen die niet ja. weten wat dat weer betekent. Ja. En, ja, dan heb je dus niet betaald. En toen viel er geloof ik, Plauw, ik, geloof ik een miljoen op. Blauw, ja. hè? Ja, Ja, dat is wel ja. Hij is... De intentie ja. was er toch om te betalen. Hij heeft de opdracht gegeven. Ja, ja maar ja, goed. Eh. regeltjes zijn regeltjes. Regeltjes, zo is dat. In Nederland. U moet het gewoon in je gaten houden. houden. <laughs> On a warm summer's evening. On a train. Well, Kenny Rogers, die hoort er nu, dat is een gambler. Met up with the gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring. Out the window at the darkness, the boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life, out of reading people's faces, and knowing what the cards were. By the way they held their eyes So if you don't mind my saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold it, Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done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 Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to no know when to hold up, Know when to fold up, Know when to walk away And no when to run You never count your Sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the deal is done, you got to know when to hold, when to hold, know when to fold 'em, know, know, know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting. When the is done, you got no when to hold up, no when to fold up, no when to walk away, no when to run. You never count your money, when you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done. Country muziek, heb jij iets met country muziek, Dolly? Of zeg je van, nou... Laat maar country maar voorbij gaan. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Ik, ik hou van country muziek. Heerlijk. Ja, ik ook. Ja, hey, want, want dit was natuurlijk uh, een van de onderwerpen. die werd besproken tijdens het samen zijn van Ilse de Lange. samen met Guus Mebus. Die, uh, wat je, Ilse de Lange hebt tegenwoordig. zo'n zo programma. dan ontvangt ze allerlei bekende Nederlanders. waar ze oh, zelf Oh ja, ook, in Amerika. Hè? In Amerika. En nou. ja. op Ilse's veranda heet dat, geloof ik. Ja, ja. En daar hebben ze zo'n zo leuk. Uh, uh, oud boerderijtje. met zo'n. Ja, veranda ervoor, hè? He. Heet veranda Ja, veranda, ja, ja. ja. En daar is, daar is een schommelstoel natuurlijk. En dan uh, zit ze in de schommelstoel. En ze uh, schommels, uh, zo een beetje heen en weer zo. En, uh, terug en weer heen en weer terug. En, weer. Ja. en, en, en er komt, er, en er komt, er eens, komt er zo zo'n bekende Nederlander. Komt er dan, uh, ja. Terwijl ze zelf ook al een bekende Nederlander is, nu Ja, gaan. ja. En dan gaan ze praten over country. Ja. Uh, en toen hadden ze het over Kenny Rogers en, en dat maakte mij dus uh, uh, wakker, want toen heb ik dus ook uh, nu net gezocht naar Kenny Rogers uh, als gambler, maar hij, hij heeft natuurlijk ook dat liedje gezongen van She Believes in Me. En dat is natuurlijk zij geloof in mij later door André Hazes uh, vertolkt. Ja. vertolkt en ja. beroemd geworden. Beroemd, beroemd, beroemd, beroemd, beroemd, ja, ja, ja. Beroemd, ik kan ja, het je niet. Ik wereldberoemd zeggen. in We Nederland <laughs> hoor. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar Ilse De Lange, vind je die ook leuk? Ja, natuurlijk. Nou, dan ook. We daar ook helemaal, een helemaal als mens. Een heerlijk mens. Oké, okay, dan gaan we daar een nummertje van draaien. Wel een pijnlijke wereld waar ze in leeft. Oh. En wij ook natuurlijk. Yeah. The world of her... Die snik in de stem van Dolly Parton. Maar ja, bij Dolly komt het natuurlijk door het feit dat ze van 9 tot 5 werkt. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, of trap starts jumping with folks like me on the job from nine to five working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 Van negen tot vijf. Wij hoeven niet van negen tot vijf. Wij zijn tot uh, twee uur vanmiddag bij u luisteraars. Met uh, de ZWM Lunch. De laatste minuten tikken weg, Dolly. Zo voor uh, de reclame. Niels' reclame, hè? Ja, ja, ja, ja. Inderdaad. En daarna natuurlijk het stukje cabaret, hè? Ja, jij hebt wat kabaret. leuks voor ons uitgezet. Ga het nog niet verklappen, want uh, de mensen moeten natuurlijk wel eventjes wat traaien houden. Wat ja, soort, ja, zo ja. Van, uh, wat, wat zal er nou weer komen? Hè? Weet je trouwens wat wij vergeten zijn? Ik weet niet. We wat wat jij... hadden beloofd dat we zouden zwaaien na een kwartiertje. Hebben we niet gedaan, Hebben we niet hè? Oh, dan gaan we naar nog eens zwaaien. Ja, we, dan we dan ja, oe! Oe! <laughs> Zouden we het gezien hebben? Ik weet het niet. Laat even weten als je het ja. leuk vond dat we naar u zwaaiden. Ja. Ja. Vind ik ook. Ja. Nou, oh, kijk, daar uh, komt al iemand. Die komt al binnen op ons gezwaaien. Of... Oh, dat is leuk. Ja. Dat ja, is leuk. Ja, ja. Nou, en dan gaan we nog eventjes uh, come and get it drive van Collector Explosion.